Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische luchtafweer heeft vannacht zeker 30 Oekraïnse drones vernietigd, meldt het Russisch ministerie van Defensie. Door het neerhalen van de drones in het zuiden van Rusland zijn enkele auto's beschadigd, meldt gouverneur Glakov op Telegram. Er zijn geen gewonden gevallen. Het Russische ministerie van Defensie noemt alleen de cijfers van drones die zijn neergehaald. Hoeveel drones er zijn gelanceerd is niet bekend. Eerder vannacht is er een eind gekomen aan de zomertijd. In alle landen van de Europese Unie is de klok om drie uur teruggezet naar twee uur. Daardoor is het ochtends eerder licht, maar s'avonds ook eerder donker. Eind maart wordt de klok weer een uur vooruit gezet. Bij een Israëlische luchtaanval op een woonwijk in de stad Beit Lahia in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Volgens lokale bronnen zijn er meer dan 35 mensen omgekomen, onder wie ook kinderen. Ook zouden er meerdere gewonden zijn. In Hoofddorp zijn in korte tijd op twee plekken explosies geweest. De eerste explosie was bij een kapperszaak in het centrum. Na de explosie brak brand uit die de brandweer rond middernacht onder controle had. De veiligheidsregio meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Om twee uur vannacht ging weer een explosief af in Hoofddorp bij een afhaalrestaurant op een industrieterrein. Ook hier vielen geen slachtoffers. De politie gaat onderzoeken of er een verband is tussen de twee explosies. Een kortingsactie van de Mediamarkt in het centrum van Rotterdam heeft gisteravond laat geleid tot vernielingen en opstootjes. Er waren honderden mensen aanwezig. De politie heeft het plein bij de winkel leeggeveegd. Het idee van Mediamarkt was om het 25-jarig jubileum van de keten te vieren met een kortingsactie tussen middernacht en 1 uur. Voordat de winkel open ging probeerden mensen het pand al binnen te dringen. Daarbij werd de glazen deur van de winkel vernield. Het weer, er valt nog een enkele bui, daarna wordt het droger en gaat de zon meer schijnen. En het wordt een graad of 15 vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 No Halloween No giving. Punt 9